Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Een man uit Londen die een aanslag op de Britse premier mee wilde plegen, heeft een levenslange celstraf gekregen. Hij verdwijnt voor zeker 30 jaar achter de tralies. De 21-jarige Brit van Bengaalse afkomst wilde bij de ambtswoning van mee een bom laten ontploffen en van de verwarring gebruik maken om de premier met een mes of een vuurwapen om te brengen. Maar de Britse veiligheidsdiensten hielden de man al maanden in de gaten. Ze brachten hem eind vorig jaar in contact met een undercover-agent... die een tas en een jasje met nepexplosieven aanbood. Toen de verdachte die aannam, werd hij opgepakt. De gemeente Amsterdam heeft een zogenoemde spy-shop gesloten. Dat is een winkel waar afluisterapparatuur wordt verkocht. De gemeente wil voorkomen dat het bedrijf Spy City criminelen helpt... Eerder deze week heeft iemand geprobeerd een winkelmedewerker te vermoorden. Het lijkt erop dat het vuurwapen weigerde, waarna het slachtoffer tot bloedens toe op het hoofd werd geslagen. De 31-jarige medewerker raakte zwaar gewond, maar is niet in levensgevaar. In het onderzoek zitten drie verdachten vast. In Oosterhout heeft de politie voor de tweede keer deze week enkele drugsverdachten opgepakt. In beide gevallen werden in de haven van Antwerpen duizenden kilo's cocaïne onderschept tussen bananentransporten uit Colombia. De politie volgde de container naar een loods in Oosterhout. Bij het lossen werden drie mensen opgepakt en later nog eens twee. Eerder deze week werden in Oosterhout ook al vijf mensen opgepakt. In Detroit is de uitvaart bezig van Arita Franklin. De dienst begon enkele uren later dan gepland. Maar de Queen of Soul had niet anders gewild, lachte de voorganger aan het begin. Naast haar familie en vrienden zijn er veel beroemdheden aanwezig... onder wie oud-president Bill Clinton, Steve Wonder, Chaka Khan en Ariana Grande... Aretha Franklin overleed twee weken geleden op 76-jarige leeftijd. Haar lichaam wordt later vandaag bijgezet in het familiegraf in Detroit. Het weer, de wolkenvelden lossen geleidelijk op, de temperatuur daalt... het wordt een koude nacht met minima van 4 tot 10 graden. Morgen is het vrij zonnig en dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment geen files...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 così Libera, libera. Libera. Libera. Libera. Libera. Libera. Libera. Libera. Libera. Libera. Virtual, virtual reality, hey, hey. it ain't what it cost you, hey, hey. it might be a dollar, hey. as long as it shuts you, <laughs> uh. memory, electricity, mind.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 Afraid to catch these things right? Ride, drop, drop, and chase through sky. Drink some margaritas by string blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I'm just trying Margaritas bashing your blue light. Listen to the Moriarty play at midnight. Are you with me? Are you with me? Ga je met me mee naar het strand vandaag? In de zon, zon, zon. Het vroeg in de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 Aan de hand, hand, hand. De liefde roept me. Geef me je hart, wees niet bang. En ik geef je dat van mij 1, 2, 3, 4 Ga je op me mee naar het stroom vandaag In de zon, zon, zon vroeg in de ochtend Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand van oh, De liefde roept me kwart over het maand Niemand ziet ons gaan Het is een wonder en zie je wat je met me doet, want tijd gaat snel. Je leeft maar één keer op het eerste gezicht, en vooral altijd bij je zijn, dat is alles wat ik wil.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 Exactly. I'm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 Because they man, them a rush me, yes I wait for pretty boy I want to love me. I need them love, yes I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Every when me go me say me ever ready. couldn't believe